7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Europese Commissie bevestigt dat Brussel in principe akkoord is... met het nieuwe plan van staatssecretaris Bleker voor de Het Wiegepolder. Bleker wil de polder langs de Westerschelde voor een derde onder water zetten... om te voldoen aan afspraken met Europa en België. De Commissie wil wel garanties dat het voorgestelde plan uitvoerbaar is... en dat de gedeeltelijke ontpoldering zo snel mogelijk begint. In Zeeland wordt geen referendum gehouden over het plan van Bleker... zoals de PVV in Zeeland wilde. PVV-leider Wilders liet gisteravond weten... dat hij zonder referendum het plan van Bleker niet zal steunen. Medisch onderzoekscentrum Diagnostiek voor U... heeft aangifte gedaan tegen de politieke partij 50PLUS... wegens computercriminaliteit. De organisatie deed dat omdat de partij... de medische gegevens van patiënten heeft ingezien.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 Dat meldde ingewijde aan de NOS. De berekeningen zullen een belangrijke rol spelen... bij de uiteindelijke besluiten in het katshuis. Vorige week sloten de onderhandelaars een voorlopig akkoord... en het CPB moest dat doorrekenen. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV komen vanavond weer bij elkaar. Bij de Pakistanse hoofdstad Islamabad is een vliegtuig neergestort. Volgens de eerste berichten is het een Boeing 737... van de Pakistanse luchtvaartmaatschappij Boja Air. Hoge zeggen dat er veel doden zijn... Aan boord van het toestel waren volgens Pakistanse media 116 passagiers en 11 bemanningsleden. Het toestel zou zijn neergekomen op een woonwijk en na de crash in brand zijn gevlogen. Het weer: vanavond toenemende buien, morgen wisselend bewolkt, veel buien en enkele opklaringen. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het nos Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Veel van de dagelijkse files bij Den Haag en Rotterdam zijn al lang weg. Toch staan er nog steeds veel lange files. Die hebben vooral te maken met ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij Muiden 6 kilometer. Op de A12 de Haag richting Utrecht bij knopend Ouderijn 2 kilometer. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. 4 kilometer op de A12 Utrecht Den Haag bij de Meren. Op de A37 Hogeveen richting knopend Holsloot... staan nog steeds 6 kilometer file tussen Hogeveen, Oost en Nieuwlanden... door een eerder ongeluk. Uh, de verkeer wordt via de af- en rit geleid. Gaat nog wel even duren. Op de A58 Breda richting Tilburg. 4 kilometer tussen knopend Galder en Ulfhout door een ongeluk. De weg is weer vrij. Andere kant op richting Breda staat bij Ulfhout ook 2 kilometer... door een nieuw ongeluk. A67 Turnhout-Eindhoven bij Eersel 3 kilometer. Rechter ook dicht en de N57, Ouddorp Rotterdam. Die is in beide richtingen afgesloten tussen Port Zeelanden en Ouddorp... door een ernstige ongelukkeerde vandaag. De omleiding is vanuit Rotterdam via de borden U07... vanuit Zeeland via U08. De betere badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. Een inspirerend aanbod, desgewenst van door ons geïnstalleerd. Kom langs en ontdek het verschil. Sanidroom, de betere badkamer.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 Luisterboeken vind je bij Luisterrijk. Honderden romans, kinderboeken, hoorspelen en hoorcolleges. Luisterrijk, de downloadshop voor luisterboeken. Luisterrijk.nl Maak nu een afspraak bij Carglass. Want alleen bij Carglass krijgt je nu bij een sterreparatie of ruitvervanging... gratis nieuwe ruitenwissers van Bosch. Bel vandaag nog 088-0406-406 of kijk op carglass.nl Carglass repareert. Carglass vervangt.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 Oh, eindelijk eindelijk hulp. Hier is hé, hé, presentator is hé, Mossel. Goedenavond. Het begint meteen met een ongelooflijk instortende keuken hier. Joost Prinsen gaat er nog gewoon even mee door met het kokerellen. Goedenavond. Welkom bij het koken en eetprogramma Mandjare live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere vier weken op vrijdagavond tussen 7 en 8 uur op Radio 1. En als u wilt reageren op deze uitzending, stuur dan uw mail naar mandjare@ntr.nl. U kunt ook naar onze website gaan: Radiomanjari.nl. Daar staan alle recepten van deze uitzending op. Tenminste, staan ze erop. De reacties, de manjariproeftest proeftest en ga zomaar door onze oude uitzendingen trouwens ook. En vandaag staat er een hele leuke foto op van onze verslaggever Chris Baiema die in Drenthe op een geitenboerderij was. Volgende maand, zeg ik nu alvast, zijn we op het weekend van de rollende keukens op het Westergasterijn in Amsterdam. Dan gaat het dus heel erg veel over mobiel koken en over zomerkoken en dat gaan we dan ook doen tijdens die uitzending. Jona Voort krijgt dan de potten en pannen in handen en gaat enorm kokkerellen. Gaat ze van ook doen. Je hebt er volgens mij het meeste al van gedaan. Wat ga je maken, Jona? Nou, ik heb uh, rietten gemaakt, dus dat kan alleen maar ver van tevoren klaar zijn. Even voor de eenvoudige medemens: ja. riet. Het is, is heel is grappig, dat? inderdaad. Zelfs mijn slager wist eigenlijk niet wat het was. Terwijl het in Frankrijk volgens mij het meeste doorsnee-broodbeleg is wat er bestaat. Ja. Iedere slager, iedere uh, uh, alimentation verkoopt riet. Het is uh, uh, uit, uh, doorgekookt vlees. Laat ik het zomaar heel kort Door, zeggen. En, en, en het en, lijkt een beetje patéachtig. Ja, maar het is ook van oorsprong werd het natuurlijk gemaakt uh, vanwege de houdbaarheid. Je laat het zo lang koken, je dekt het af met een laagje vet en dan kan je het gewoon in de voorraadkast maanden goed houden. Ja. Dus en, en zo het, doen we dat nu niet meer? Of doen we dat eigenlijk? Nou, nog... we hebben het volgens mij hier in Nederland uh, eigenlijk nooit op die manier zo gedaan. In Frankrijk is het heel gebruikelijk om het zo te doen. Niet alleen uh, van varkensvlees, wat ik vandaag heb gedaan, maar ook uh, met gans of met eend. En, uh, drie gedurende. soorten hè? gaan wij straks proeven. Ja. Ga je alles over vertellen uit drie verschillende kookboeken. Ja. En wat past daar beter bij dan natuurlijk? Nou, een augurkje, lekker wat zuur erbij ja. en mosterd. Johannes van Dam. Goede avond. Goedenavond. Leuk dat je er weer bent. een <lacht> Tijdje weg geweest bij ons, maar gelukkig weer, uh, hebben we jou weer in onze armen mogen sluiten. Uh, jij gaat vanavond mosterd proeven. Oh, is... Leuk. Ja, dat wist je <laughs> <Ja>. wel. <hè? laughs> Want Volgens mij heb je je hele mosterdbibliotheek voor je liggen. Oh, gods nee, dit zijn maar twee boeken. Ja, is er veel over mosterd te nou, weten? Wat er is over mosterd, er is veel over te weten, ja. ja maar. Uh, niet ja, veel over geschreven volgens mij. Niet heel veel. Ik heb een stuk of zes boeken over mosterd, denk ik. Maar ja. ik kon ze niet allemaal vinden. Jij bent een liefhebber, hè? Ik ben een liefhebber, ja. Ja, en, uh, kun je ons... altijd verschillende soorten in huis. Geen verschillende voorkeur. soorten? Ik heb natuurlijk een voorkeur, maar dat hangt trouwens af waar je het bij eet. Bij Juist. het ene gebruik je de ene mosterd, bij het andere de andere. En vroeger maakte ik zelf ook mijn mosterd uh, van zaad. Ja. Ik heb zelfs een mosterdkogel. is dus een grote, zware, ijzeren bal. Die, uh, je doet het zaad, de kleine korreltjes doe je in een, in een kom, in een bak. Een ja. houten bak kan dat zijn. En dan neem je die kogel en die laat je rollen door die bak... en die maalt dan... En die de, plet dan die, uh, ja, die, zaadjes. Ja, de, die zaadjes. ja Gaan we het zo meteen over hebben. Tegenover jou zit Yvette van Boven. Hi, leuk dat je er bent. Hallo. We hoorden dat je deze week een prijs hebt gekregen voor Homemade. Ja. Voor Homemade Winter. Ja. Het afgelopen boek, want Homemade Zomer staat er aan te komen. Volgens mij is het vanaf 10 mei... Op de markt, die prijs ja. die heb je op de London Book Fair gekregen. Want ja. je boek is internationaal uitgebracht en ook internationaal. In het Engelstalige gebied, maar ook in Hongkong enzovoort. Een succes. Ja, leuk, hè? Ja, het is eigenlijk een wonder dat we hier nog uh, jou aan tafel mogen uh, uitnodigen. Ja, de wallen hangen ook om. Ja, die hang ik ook met nietjes, Dan zet ik die vast. Ja, is, het, nee. is het zwaar om beroemd te zijn? Nee, het is niet zwaar, maar het is wel druk. Ja. We gaan straks praten over jouw uh, werkelijk supersmakelijke boek. Dank je. Uh, je zomerboek wat er aankomt. En sowieso uh, het type boek wat jij maakt. Want je bent uh, illustrator, je bent foodstilist... Uh, maar En dat vond ik wel leuk om te lezen, want het is niet per se een blad waar ik op geabonneerd ben. Maar je bent ook bijvoorbeeld de, de, de vaste waarde van libellen. Ja, dat is sinds kort. Schrijf jij de recepten van libellen? Ja, daar, daar ben ik nu voor gaan werken. Uh, ze, ze, je kunt ze nog niet krijgen, want je moet dat heel ver vooruit werken. Dus ik werk weken vooruit. Ja. Uh, ik maak elke week uh, vijf pagina's. Dat, dat laten ze mij vrij en dat vond ik een ontzettend leuke baan. Vijf pagina's? Ja, dat is, veel, veel. Is, veel. Ja, is heel veel. En het is ontzettend leuk om te doen. En wat, wat is de formule van libellen koken? Hoe, hoe, hoe kookt de libelle vrouw bijvoorbeeld? De, nou, ik, ik, heb, uh, ik heb voor heel veel bladen geschreven. Dus uh, ook voor... Voor, voor zeg maar dat libellachtig publiek. Ja, het, he, je hebt allerlei verschillende doelgroepen. Elk blad heeft een ander soort uh, doelgroep. Nou, ik probeer uh, deels heel erg dicht bij mezelf te blijven. Maar uh, de receptuur uh, niet al te lang te maken. En ook dat de verkrijgbaarheid van de producten door het hele land wel goed te krijgen zijn. Niet alleen maar in Amsterdam. Niet te in ingewikkeld, alleen maar tokootjes enzovoort. Precies, dat je gewoon uh, ja, dat, ja, tegenwoordig kun je platte PVC ook in een gewone spaar krijgen. Maar zo zijn er wel dingen die, waar je een beetje rekening mee houdt. Maar nee. verder probeer ik eigenlijk uh, mezelf gewoon te blijven. Ik kan nog niet zo heel veel anders dan mezelf. Dus, uh, ja, en zelf is eigenlijk dat het ongelooflijk smakelijk is, maar wel gewoon... Eenvoudig. Eenvoudig. Niet ja, te ingewikkeld. Niet te ging. Uh, ik zei het al, luisteraars. manjare.ntr.nl Dat is uh, het, het adres waar u uw reacties kwijt kunt. En dat wordt buitengewoon op prijs gesteld. Kom op met die vragen nu. Wilt u iets vragen aan Johannes van Dam? Hoe je iets maakt? Of, of waar iets van gemaakt wordt? Of wat je ervan vindt? Maar dat zijn ook vragen waar Yvette van Boven heel veel mee kan. Want Ivet van Boven over kan sowieso ook heel erg veel. Zij bakt bijvoorbeeld zelf haar hondenkoekjes. <lacht> He, dus om aan te geven hoe fanatiek ze is. U mag alles <lacht> waar, u mag Nog ook sterker. Bijvoorbeeld die worden nagebakken, want mijn hond kreeg ze pas geleden cadeau van iemand. Oh ja, ja. echt waar? Wat ja. dus gaat het naartoe met deze wereld? Ja. Goed, hè? Jona Freud weet alles van koopboeken ook. Nou ja, eigenlijk hebben we hier gewoon... Er moet hier geen bom vallen op dit gebouw, want nee. we hebben hier echt alle expertise aan tafel. Kom op met die vragen, want We beginnen met Johannes van Dam. Johannes, we gaan praten over mosterd, maar voordat we het gaan doen, even iets... We kregen allemaal uh, op onze deurmat een, een briefje met het verzoek of we Mee konden helpen om een documentaire over Johannes van Dam... de culinair journalist van Nederland, uh, te steunen. Crowdfunding heet dat in modern uh, ja. in Nederlands. Want er komt een documentaire over jou. Ben je blij? Niet speciaal. Vind je het leuk? Nou, degene die het maakt, dat is een ontzettend leuke meid. Bianca, Bianca Tan. Tan. Ja. Oh, ja en, leuk. Ja, ja, en die hou ik graag aan het werk... En ik vind het onderwerp is, uh, is ook heel aardig. Dat ben ik niet ja. maar, maar het, maar het, het hoeft ja, zo leuk niet speciaal over mee te gaan. Zo bescheiden gebleven. Nou, het, het hoeft niet speciaal over mee te gaan. Maar nee. ik vind het leuk als mijn verhaal, als mijn boodschap uh, komt. het doet voor de, de gastronomie, voor het goede leven. En gezonde uh, leven... Dus, uh, ja, Bianca als... Tan heeft heel lang voor AT5, de plaatselijke zender van Amsterdam... een uh, ongelooflijk aanstekelijk uh, kookprogramma gehad. En ik heb haar toen ook wel veel bij jou in de keuken gezien. Uh, ja, dat gezien. klopt. Ze hebben een hele serie bij me gemaakt. Uh, dat, dat heb ik wel. ook gekookt. Ik laat meestal niemand toe als ik sta te koken. Maar voor haar heb ik dat gedaan. Ik heb van alles... Uh, daar bereid uh, yeah. met de camera erbovenop. Yeah. Nou, zat ik wel te denken, er moet geloof ik 100.000 euro... bij elkaar gesprokkeld worden uh, om die film te maken. En ik zat wel te denken, goh, zou er nou geen één omroep... eigenlijk de grote Johannes van Dam uh, documentaire... Uh, ja, ze kijken de weer... kat uit de boom. Ze willen geen, van, op voorhand geen geld uh, aan uitgeven. Ze kennen Bianca Tan misschien wel, maar ze weten niet of ze dit wel kan doen. En, uh, en daar Ze wachten gewoon. Helemaal niet aan nee. dat zij dit kan. Ik twijfel er ook helemaal niet nee. aan, maar zij twijfelen wel. En ze hebben natuurlijk hun, hun uh, hand op de portemonnee. Hand op de portemonnee en, uh, bezuinigingen komen dus, eraan. Dus uh, dit is een manier om het dan toch van de grond te krijgen. En Ik vind het leuk om eraan mee te doen, ja. op die manier. Ja. Uh, we gaan het over mosterd hebben. Ten eerste, even een lesje mosterd. Wat is mosterd precies? Mosterd, het is een gemalen zaad, een mosterdplant, zaadjes. Die worden aangemaakt en... Uh, die hebben dan een sterke doordringende smaak... door de, de bestanddelen die erin zitten. En het punt is dat die, die sterke smaak die verdwijnt na een tijdje. Dus je kan, er, je, je kan het aanmaken, maar dan, uh, ja, dan wordt het gauw zachter uh, van smaak. Dus dan gaan mensen er weer dingen bij doen. Je kan er bijvoorbeeld zuur bij doen, azijn. Dat is wat meestal gebeurt. Ja. dan wordt de smaak wel iets zachter, maar blijft wel langer hangen. En de Engelsen doen het heel anders. Die hebben gewoon uh, mosterdpoeder in de handel. En, dat zijn die blikjes, hè? Uh, dat zijn die blikjes, die ja. Die diepgele... En die maak je dus tien minuten voordat je gaat gebruiken... met een beetje water of dus nooit een beetje azijn... En, of citroensappen, wat je wilt, maak je dat aan... en dan, dan komt die smaak los en dan heb je een mooie sterke... En, en zo vers als het maar zijn kan. Dus niet zoals wij het meestal gebruiken, denk ik, de meeste mensen in Nederland. Namelijk gewoon rechtstreeks uit de potten, uit de koelkast. Nee, dat. Uh, de Engelsen doen het tegenwoordig ook wel, maar dan hebben ze weer uh, mosterd waar nog weer van, ook meel bij zit en suiker en, en van alles. Daar maken ze een rotzootje van. Dus dan kan je beter dat poeder gebruiken. Ja. Ieder land heeft zijn eigen opvattingen over. Uh, Mosterd. In Duitsland heb je een uh, sterke soort leuwenzenf. Ja, Heer, die is heel krittig, he? Ja, dat komt je neusgaten uit. Maar ze hebben bijvoorbeeld bij de Weisshoerstart München... Hebben ze een speciaal soort hele zoetige, donkere mosterd. En ja, In Ierland is het weer anders. Amerikaanse mosterd, daar is er ook meestal van alles bij, bij gedaan. Ja, nou noem je niet Dijon. En ik denk alleen nee. maar aan Frankrijk en ik denk aan Dijon bij mosterd. Ja, dat is ook logisch. Het, uh, daar begon mijn grote liefde ook. En, uh, mijn allereerste je je liefde voor mosterd, neem ik aan. Ja, in <laughs> mijn eerste vakanties, toen ik nog op school zat en uh, naar Frankrijk op vakantie ging, dan uh, kocht ik mosterd van, van maille uit, uit Dijon. En Kemaya uh, Kimaye staat er dan op. Ja, dat en die hadden ze in drie, zo, vier ja. smaken: rode en groene en gele. En, het vond ik fantastisch. Dat zijn die rondbuikige potjes zijn Nou ja, dit waren de die ik dan meenam. Oh, dat was ja, makkelijker. Ja, ik geloof niet dat je ze nog kan krijgen in tubus. Maar uh, je hebt in Frankrijk heel veel soorten. En uh, de bekendste wat wij Franse mosterd noemen... dat is dus eigenlijk de Dijon mosterd. Die is geel en vrij sterk van smaak. Ja. Maar je hebt ook de, de mosterd uit Mol. M-E-A-U-X. Ja. En uh, daar is niet de, zijn niet de schilletjes uitgezeefd. En die is iets uh, korreliger, Iets grover. Iets grover. En uh, heeft hebt ook een iets andere, andere smaak. Die ja. is ook heel lekker. Maar ja, afhankelijk van wat je, wat je eet, gebruik je de ene of de andere mosterd. En ja. daarom heb ik verschillende soorten. Nou had ik ja. toch wel begrepen dat, dat er echt wel twee scholen zijn. Aan de ene kant die van, van de Dijon mosterd, de Franse mosterd. En aan de andere kant de Engelse mosterd. Dat dat toch wel... Ja, dat de wereld zich wel opdeelt in, uh, in twee groepen. Is dat ook zo? Of, nee. Uh, dat is niet zo. Nee, die deelt zich wel op in tien groepen. In dus, wel tien groepen? <laughs> ja, je hebt in, in Japan heb je ook weer hun eigen mosterd. Ook weer andere mengsels en zo. Uh, in Nederland is het al. Je hebt de Zaanse mosterd en de Doesburgse mosterd. En zo dus heb je heel veel mosterdsoorten die echt zijn. Zijn wij goed in mosterd in, in, in Nederland? Ja, dat is, het is een, oud, een oude cultuur, hè? Het is... Uh, de zaanse mosterd en de mosterdsoep die daarvan gemaakt werd. Gronings mosterd, is ook een ja. Ja. ja. welke mosterd gebruik jij meestal, Ives? Ik ben een heel erg groot mosterd fan en ik gebruik, maar ik, ik kan uit de pot lepelen Amora mosterd. Amora mosterd. Amora is wat in de in de horeca bijvoorbeeld in had ja. een gigantische grote. Ja. krijgen, dat is de meest gebruikte. Dat is dus ook een Dijon-mosterd. Ja, is een rood label. Een rood uh, label, maar dat kan ik gewoon zo. Het is een redelijke het... kwaliteit. dat je niet al te heet, maar, maar ja. fris. Dus ik zie jou nou met de vinger gewoon door die potten. Ja, aan, ja. dat doe ik echt als ik even, even gek waar? heb. je ja. dus hey, neem een hapje mosterd. Ja. Dus ja. niet knetterscherp, hè? Begrijp nee, het is niet dan. knetterscherp. Nee. Welke gebruik jij, Nee, nou, Ik ben op mosterdgebied in zoete Dus ik gebruik het liefst honingmosterd. En dan hadden we vroeger, had je die hele mooie stenen potten, ja. uh, waar ook dat was volgens mij de mosterd uit mow, ja. met ja. die rode ja. deksel die je los moest bikken. Ja, je hebt er ja, ook een paar over. Met lak erop. Ja precies, ja. dus ja, ja, ja. die moest je losbikken. En nu pas kleden in Parijs heb ik daar de honingvariant van gevonden voor het eerst. Nou blijkt die al jaren in handel te zijn. Was meer dat ik hem voor het eerst. Nou, en nu ben ik verkocht. Nou, maar het is wel wat. Wat u zegt ook, het is ook wat bij wat je eet. Neem je andere mosterd? Ja, ik eet het het liefst op een stukje kaas. Of inderdaad bij, uh, of bij een lekkere broodvlees. stuk met mosterd. Maar vroeger liet ik inderdaad de zoete mosterd meekomen uit Tsjechië. Die ik het lekkerst vond. Nou, zulke soort ware dingen. Laten we het <lacht> eens even over de kroketten hebben. Want uh, ja, ja mm. jawel, <lacht> jawel. Ik weet dat je bij garnalen kroketten geen mosterd doet. Dat weet ik wel, meneer Van Dam. Maar bij een lekkere vleeskroket is toch mosterd gewoon onontbeerlijk? Dat, hoort, dat moet er toch bij? Uh, heb je het nu over kalsvleeskroket, uh, rundvleeskroket oh, ja. of paardenvleeskroket? Zeg kroket. jij maar waar de mosterd bij moet. Nou, kalsvleeskroket, ja. dat, uh, dat is een beetje zachtere, subtiele ja. smaak. Daar zou de mosterd te, ja, te veel een aanslag op zijn. Ja, maar dus de rundvleeskroket... Dus ja, oké. Okay, ja, ik, ik vraag het ook omdat het er zelf. een mailtje binnenkomt van Joan, uh, Joan Jens. een van onze vaste luisteraars. En zij schrijft... Een vraag voor meneer Van Dam. Kan hij zeggen wanneer zijn lang verwachte krokettenboek verschijnt? O oh, jee. een continuing story. Als het af, als het af is. is, af is. Ja. <lacht> Dat roep jij al hè? lang. D dit klinkt als ver <lacht> na zijn pensionering. Nou, ik ben er nog, ste <lacht> ik ben er nog steeds mee bezig. Maar er, er zitten wat haken en ogen aan. Maar ik leer er iedere dag nog weer op. Nieuwe dingen bij. Maar wat zijn, als je dat gaat zeggen, dan moet ik ook een vraag stellen. Wat zijn haken en ogen bij een kroket? Ah, er zijn heel veel soorten. Nog veel meer dan bij... Je kan kroket doen op basis van uh, velouté. Bechamel, of zoals het ja. wordt gemaakt. Maar je kan uh, op basis van bonen of rijst. Of, maar zit je daar, uh, daar nog eigenlijk in? Dat het aanbod zo groot is dat het moeilijk is? om Ja, en ik wil het dus systematiseren. Dus ik wil het hele boek... Nou, het historische gedeelte en het technische gedeelte, dat is af. Ja. En uh, ik heb dus uh, honderden, misschien wel duizenden, recepten. En wat ik eigenlijk wil, is die systematisch uh, onderbrengen... zodat je een, een basisrecept voor iedere soort uh, hebt... Ja. waar je dan verschillende varianten op kunt maken. Maar dat is moeilijk, want er is een ontzettend verloop. Er zijn bijvoorbeeld ook zoete kroketten. Ik, het is echt uh, ongelooflijk. Maar wel bijen... streven heeft u, meneer, om daar hoeveel kroketten erin gaan komen... Nou, ik wil van alle bestaande soorten wil ik voorbeelden hebben, maar ik hoef natuurlijk niet tien verschillende soorten uh, rundvlees op basis van een, uh, van een gaan, thee of zo. We hoor. gaan hier nog een aparte uitzending ja. over maken over kroketten. Als het is. Ja, ja, we beginnen met één, het kan een serie worden. Ja. Uh, we gaan nu namelijk mostert proeven. Ja. En voor ons liggen drie houten uh, spatels, lepeltjes. Lekker. Dat hebben wij ons laten vertellen dat je het zo moet, als je mosterd proeft, dat dat op hout moet. Ja, dat is altijd een goede manier. Ja. Omdat... Daarom zijn die houten lepeltjes ook. Hè? Dus ik zo'n mosterdlepeltjes. Zo houten... het meest, zeg maar... Nou, je moet natuurlijk nooit uh, zilveren met mosterd in aanraking laten komen. Want die dan krijg je, dat is niet goed. Dus een, een mosterdpotje heeft meestal een glazen uh, binnenkant. Dat is, uh, je moet altijd zorgen voor een... Uh, een niet-reagerend uh, materiaal. Juist, en dat is hout, en, dus daar kan het vandaag niet aan liggen. Uh, voor u ligt, meneer Van Dam, een bordje met, uh, met uh, brood, geroosterd ja. brood. Uh, we gaan naar de nummer 1. Ja, laten we dat maar doen dan. Uh, Johannes Van Dam gaat nu een stokje in zijn mond steken... <laughs> En op dat stokje zit een geelkleurig mosterd. Type Franse mosterd. Zo type te Franse mosterd ziet hij eigenlijk al op het uiterlijk. Hij heeft zijn bril nu onderaan zijn kin hangen. Waarom dat is, weet ik niet, maar dat zal vast iets... Omdat het een bril is om in de verte te kijken. En ik wil het graag dichtbij zien. Kijk, alles, alles bij alles hoort een verhaal, sowieso. Wat, zegt, uh, wat zeg je, Johannes, over deze mosterd? Herken nou ja, ty je type, type nee... Het is ook moeilijk hoor, die dingen liggen dicht bij elkaar, maar het ja. is wel een, ik zou zeggen wel een type Frans uh, mosterd is, maar ik proef ook toch... Zoet ook iets. Ja, ik, ook misschien wel iets... Uh... Heb je hem ook al geproefd? Ik heb hem ook een beetje ja. Een beetje zoet, een beetje, ja. Ja, het, uh, het lijkt wel of er nog iets bij zit van misschien zelfs een mierikswortel uh, zou kunnen, maar... Hij is, hij, is wel, hij is wel lekker. Hij is wel ja. lekker. want we, Even voor de duidelijkheid, voor de luisteraars. We hebben deze mosterd allemaal gewoon in de supermarkt gekocht. Het is gewoon een mosterd die u thuis ook gewoon koopt voor, uh, voor consumptie, vaak. Uh, de nummer twee gaat nu uh, geproefd worden door Johannes van Dam. De kleur is allemaal hetzelfde. De kleur is oh, ja. ja, ja. De een is wel het geelst. Ja. twee ja. is het grijst. Twee is wat grijzer. één is wat geler. Mm. Vind ik lekker twee. Eén heeft een zoetje. Twee wordt er gehaald. Dan heb je meer grondsmaak. Uh, grondsmaak. Ja. En scherp vind ik lekker. Ja. Heel scherp is deze. Nee, niet zo dat, het, dat je er van tranen van in je ogen krijgt, maar wel lekker een beetje pittig. Ja. Ja, maar, vooral op de, na, de nasmaak is behoorlijk scherp. We gaan meteen door naar de nummer drie. Okay. De nummer drie is qua geel ook geel. Ja. Die is bijna is vrij... net zo, niet net zo geel als één eigenlijk. Die twee is iets donkerder. Het, oh, is het scherpst, ja. Is de nummer drie het scherpst? Lekker. Het scherpst. Maar is die scherp genoeg, is dan ook de vraag? Nou ja, dat is meer, meer het type Ja, Ik vind het lekker, dit. Die drie. We die hebben drie de, vind jij heel scherp. We skerp, hebben de nummers niet door elkaar gehaald, hè? Vraag ik nog eventjes, want nee. we hebben hier dus een, een volledige jury... die dit altijd voorbereidt, want het is grappig wat jullie commentaar is. Ja, ben ik al aan een uitslag toe, jongens? Ja, is het juryberaad is, jury beraad, is ook geweest. Ja, want de een die we hebben geproefd, waarvan jullie zeiden, goh best lekker, dat is een uh, zaanse mosterd ja, gewoon, van uh, de mosterd, ja. mosterdmolen, de huisman uit Wormerveer. Z zaanse mosterd is eigenlijk een type Franse mosterd, raar genoeg, maar uh, zaanse mosterd is een type Franse mosterd. Uh. Er is geen conserveermiddel gebruikt. Wel specerijen vanzelfsprekend. Ja. 1,9 euro kost een pot van deze mosterd. En uh, ja, niet heel erg pittig, wel nou, Een beetje de... algemene smaak. Algemene ja, smaak. Ja, maar niet slecht, hoor. Helemaal niet slecht. De twee... Voor Ik vind al, je... alle drie eigenlijk best... Uh, ja, Kijk, de... want je kan echt veel uiteenlopender smaak uh, vinden. Deze liggen alle drie heel dicht bij elkaar ja. eigenlijk. De, de nummer twee is de leuwenzenf. De twee is de leuwenzenf. Ja. Daarom vroeg ik ook even of de ja. stokken in de goede volgorde opgediend zijn. Die komen, de leuwenzenf kom, komt uit Duitsland. 1,31 euro per pot. Geen toevoegingen. Uh, er zit een beetje een zoetje in. Hè? En de grondsmaak is ook al genoemd. En de nummer drie is een Dijon Originale uit Frankrijk. 1,29 euro. De toevoegingen zijn voedingszuur en citroenzuur. Hij is goed pittig, ja. maar uh, niet te pittig, begrijp ik, hè? Gewoon lekker. Ja. Hebben jullie een voorkeur? Ik vind het derde het lekker. Ja, ik denk het wel. Die is het zuiverste van, van smaak en die is een mooi, mooi pittig. Uh, ja. de, die Duitse, die heeft een ietsje meer... een. Uh, ja, nu komt de bonuspunt op tafel. We ja. hebben oh. namelijk een extra mosterd nu. Is, dat, die, is dit jou, jou, jouw mosterd? Uh, oh, Jona Freud van wat? de, de koopboekhandel. Het uh, van boven, <laughs> want eigenlijk is het uw mosterd. Oh, het is mijn mosterd! <laughs> de blinde Tess ja, is nu een beetje hem, mislukt. Ja. Maar uh, er wordt nu uh, geproefd. Grappig. En dit is dus de mosterd zoals die qua receptuur in het boek van Yvette van Boven staat. Ja. Dit is een... Behalve Mosterd dat ik er dus je kan hem met suiker doen of niet of wat dan. dan ook. Je kan er zelf allerlei toevoegen. Het staat er ook heel duidelijk bij. Het gaat naar de pikkelilie. En ik heb hem he? met uh, honing gedaan, ja. omdat ik die honingmosterd wilde proberen. Yes, dus natuurlijk. jij wilde dat zoetje erin. Ja. Ja, ja. Precies, ja. Ja. Dit is, doet het voor mij niet. Dit doet het niet. Nee. Nee. Niet onder de poster. Eigenlijk om de nee. een van de redenen. Zie je ziet je... nou ook al je haren te bergen. Ja? <laughs> ja. Ik weet niet of nou, dit het, uh, het aardige is dat bijvoorbeeld. Uh, de Engelse mosterd mag in Nederland in feite niet als mosterd worden verkocht. Ja, misschien moet die wetgeving net weer veranderd, maar, maar er zitten dus zo, zodanige toevoegingen bij. Het moet eigenlijk zuiver uh, uh, mosterdzaad en geen meel bijvoorbeeld uh, Nee, geen toevoegingen. Bevat, geen toevoegingen. Kijk dus en, gewoon altijd op het potje. Dat is eigenlijk. Ja, we weten het is dus mosterdsaus of zo. We uh, hebben nog. Uh, uh, Sessje van de Putten heeft ons nog een mail gestuurd. Ik zelf eet stampot altijd zonder azijn en mosterd. Maar in Oud-Hollandse recepten zie je die toevoegingen wel vaak. Mosterd lijkt me lekker bij een zomerse stampot als rauwe andijvie. En welke uh, adviseert Johannes van Dam daarbij bij een zomerse stampot? Ah, gewetensvraag. Eh. Uh, nou, ik, ik zou ook een, een beetje scherp uh, nemen. Ik denk dat ik gewoon dan de, die nummer drie hiervan bijvoorbeeld... De, de, de Dijon. De, de, de, de, ik zou ja. dan Amora nemen. Als, ja. uh, die hebben we, nemen. we inderdaad niet in ons rijtje staan. Yvette van Boven, we gaan door. Je bent uh, maker van HomeAids. <kwijnt> ja. In 2010 werd dat boek uitverkoren tot kookboek van het jaar. Uitgegeven in Australië, Amerika, Engeland en Canada... Het was eigenlijk het begin van een serie koopboeken waarbij het water uh, in je mond loopt. Homemade winter en daar komt in mei homemade zomer bij. Je schreef de recepten, je stelde het boek, het ziet er heerlijk uit. Je man maakte de foto's. Het is één grote triomftocht sinds jij Dat deze boeken geil. maakt, sinds 2010. Ja, gek, hè? Vertel eens, wat gebeurt er? Nou ja, ik, ik, ik wilde gewoon heel graag een boek maken. En uh, ik heb daar nooit over nagedacht hoe het dan daarna zou gaan. Ik Gewoon totaal niet bij stilgestaan. Dus, het, dus wat er nu allemaal gebeurt, is gewoon allemaal nieuw. Het is gewoon heel leuk, maar het is wel... En wat gebeurt er allemaal? Nou, er is veel aandacht natuurlijk. Dus internationale, is, internationale aandacht, ja. Dat, en dat is gek natuurlijk, dat is heel raar. Maar ik reis wat af, wel Dus je reist de hele wereld af? <laughs> nou ja, ja. Komt Zie wel ik nu Jamie Oliver-achtige taferelen? <laughs> nee, onder. zo ergens ook weer niet. Maar het is wel interessant natuurlijk, het is wel hartstikke leuk. En je komt dus ergens en je spreekt mensen en uh, dat is hartstikke leuk. Ja, ja. ja. En, en merk je ook al dat, uh, dat voor jou deuren opengaan die anders gesloten waren gebleven? Is daar houding in? Bedoel je dat? Nou ja, ik, ik kan me voorstellen dat misschien uitgevers makkelijker worden. Of dat. Uh, nou ja, het is het. Is, dat dus je nu... meer benaderd wordt nu? Ja, dat is misschien ook wel een beetje. Het, het, wat er ook gek is, is dat bijvoorbeeld winter en zomer. Is, zijn allebei al. Uh, de rechten daarvoor zijn al verkocht aan, aan, aan Duitsland en ook in Amerika. Voor dat... publicatie dus. Ja, en die worden al vertaald zonder dat zomer überhaupt klaar was. En dat is natuurlijk heel gek. Ja. Dat, dat, dat, ja. dat had ik gewoon. Ja, dat is gewoon heel mal, dat is heel raar. Ja, er is verkeersinformatie. Oh, jee. Veel ongelukken vanavond. In het meeste gevallen is de weg weer vrij, zijn de files opgelost. Maar toch op een aantal plekken nog problemen. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Bodegraven twee kilometer. Maar daar is de rijbaan wel weer vrij. Op de A37 Hogeveen naar Knoop-het-Holsloot bij Nieuwlanden 4 kilometer. De rijbaan is al uren dicht omdat er een container op de weg is gevallen vanmiddag bij een ongeluk. Het verkeer in die file kan er via de af- en de oprits met enige moeite langs. In het zuiden op de A58 Tilburg-Breda. Na een ongeluk tussen Babel en Ulverhout 2 kilometer. En de A67 Turnhout naar Eindhoven. Bij Eersel 3 kilometer. Daar is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Dat gaat al eventjes duren. Dit is Mandjari. Op Radio 1. En in Mandjaren zitten hier aan tafel Yvette van Boven. Zij uh, is de auteur, de maker van homemade kookboeken. Uh, Johannes van Dam is er, culinair journalist. Uh, hij zit nou een broodje te eten. Want hij is even klaar met zijn uh, most, het verhaal. En Jona Freud staat de kokkerelle. Zij, uh, zij is onze kookfanaat en zij is er uh, elke maand bij. Uh, Yvette, we hadden het over jouw uh, Enorme succes met je homemade boeken, internationaal. Uh, Noem een land, Australië, Amerika, Engeland, Canada, Hongkong. Uh, de Europese landen, uh, Duitsland geloof ik ook ja. nu. Frankrijk uh, wordt het nu ook vertaald. Frankrijk wordt het nu vertaald, ja. kortom. Uh, ja. Uh, je bent er zelf een beetje beduust van. Ik ben er je... zelf ook een beetje beduust van, ja. En je zit met blossen op de wangen, <laughs> zit je dit allemaal te vertellen. Het succes moet er wel in schuilen dat, uh, behalve dat het er allemaal heerlijk uitziet in jouw boeken... dat het uh, bovenal niet ingewikkeld is. Ja. Uh, is het eigenlijk moeilijk voor een goede kok zoals jij bent... om niet ingewikkelde receptuur te schrijven, op nee. een niet ingewikkeld boek? Nee, het is niet moeilijk. Nee, Ik, heb, uh, um, uh, ik, ik schrijf al, nou... Ik ben niet 100 jaar voor heel erg veel tijdschriften, hè? wat ik al eerder zei. Dus, eh, en daar moet ik eh, altijd naar het publiek schrijven waar ik voor opschrijf. En daar heb ik wel gewoon geleerd hoe je dat... Ja, dat, dat, dat merk je vanzelf wat goed werkt. En dat, eh, ik vind het ook gewoon heel leuk. Om, eh, me, ik merk gewoon dat heel veel mensen heel lui zijn. Dat bedoel ik niet heel negatief, maar mensen vinden het een heel lang recept doorlezen. Vaak heel veel werk en dan komen een halve halverwege achter dat je dan nog twee dagen had moeten wachten of... Weet je wel, dus, ja. uh, ik heb gemerkt om mensen enthousiast te houden... en, en, en zorgen dat ze wel blijven koken... Dat, ze, dat het recept niet al te lang moet zijn... maar dat je wel een onwijs leuk effect hebt. Ja, en dus, uh, de, de producten moeten voorradig zijn, voorhanden ja. zijn. Ja. Niet al te ingewikkelde producten. Nee. Ik heb wel eens een boek van Johnny Boer gelezen. Uh, maar misschien is dat ook wel alleen maar, maar bedoeld moet je om ook te weer kijken. Ja, maar, maar dan moet je willen. eerst op jacht, geloof ik, voordat je een gerecht kunt gaan maken. Of je moet ja. gaan vissen. Of, uh... Maar dat is een heel ander soort boek, denk ik, ja. dat hij maakt. Ja. Andere een ander iets is, jij maakt bijna alles zelf. Nou, niet bijna, volgens mij maak je alles zelf, hè? Ja, ik vind het leuk. Zelfs boter. Ja, maar dat is heel makkelijk. Boter is heel makkelijk. Ja, boter is echt Zeg, heel zeg heel eens makkelijk. even dan. Dat is gewoon een slag, gewoon heel lang doorkloppen. Ja. Net zo lang dat hij een boter verandert. En dan goed spoelen dat, het, uh, dat alle uh, uh, wij eruit is, zeg ja. maar. En anders gaat dat wat zuur. Dus dat moet je heel goed kneden in koud water. Nou, dat is het eigenlijk. En dan druk je het in een bakje. Ja. Ziet jouw leven er zo uit dat je bij alles wat je ja, serveert, eet, uh, in huis hebt, de hond geeft enzovoort, dat je dat allemaal zelf maakt? Uh, ja, nou, ja, het, het komt nu heel soort militaristisch over, maar het is meer een... Iets waar ik zelf helemaal niet zo over heb nagedacht. Toen ik het boek ook maakte, wist ik ook niet dat het iedereen daar zo overheen zou vallen. Mij... Overheen zou vallen? Nou, nou zo van. Oh, het is maar meer no, bewondering. Dus nou. het is maar, bewondering. Ja, maar het is voor mij eigenlijk heel logisch. Ik denk, ja, ik koop dingen meestal niet uit potjes of bakjes. Helemaal nooit niks eigenlijk. Nee. Nee, nee, Ik koop wel mosterd bijvoorbeeld, of een beetje, ik, koop ook wel een, ja, ik koop ook wel eens diepvriesbladerdeeg of, uh, Maar je maakt ook mosterd zelf. Maak ook maak ook wel eens mosterd zelf, ja. En, uh, maar goed, je, niet, je hebt niet altijd tijd of zo. Maar, uh, Is dit er altijd al geweest, geweest altijd, dat altijd ja, dat zelf maken? Ja. Altijd komt, al geweest. Waar komt dat vandaan? Ik weet niet. Mijn ouders doen het, deden dat ook altijd. Dus van huis uit. Van huis uit. Ja. De dus het ook. Shem, Hup, Shem zelf maken. Ja. Ja, ik kijk dus heel verwonderd, maar misschien is dit wel heel normaal. Nee, ik doe het ook. Ik ah, vind het nou. heel leuk je kan om ja. zelf te maken. En je ja. kan het ook veel meer naar je eigen smaak. Ik vind heel veel dingen niet zo heel lekker. Dus ik vind het veel lekker als ik mijn eigen smaak eraan kan geven. En dat is heel leuk zelf maken. Je. Ja. Maar je bent ook daar een... in, inderdaad wel heel vrolijk in. En bepaald niet militaristisch. Want je schrijft dan boter kan je net zo goed zelf maken. Ja. Ik vind het eigenlijk veel lekkerder als ik het zelf maak. Maar dat kan ook zijn omdat ik het zelf gemaakt heb. Ja, terwijl dat... de lol van het zelf maken. Hè? Ja, het is ook natuurlijk... Uh, sommige dingen zul je niet elke dag doen. Ik, koop ik maak niet elke dag mijn eigen boter. Ik heb ook wel andere dingen te doen. Ja. Maar uh, uh, het is wel heel leuk. Ja, maar te het doen. is 300 gram. Daar kan je best lang mee ja. voor. Uh, ja, nou, dat weet je van <laughs> mij niet altijd. Uh, maar het is gewoon ook heel leuk als een soort... Ja, sommige mensen gaan vissen. Ik vind het leuk om dan... weet ik veel, Boter, de, te, gaan boter gaan te gaan maken. Of koekjes te gaan bakken. Ja, precies. Het is ook een soort ja. iets wat je gewoon plezier in hebt om te doen. En dat er dan ook nog iets uitkomt wat, je, wat bruikbaar is. En wat je een tijdje kan bewaren. Of aan iemand kan geven. Of uh, aan mensen kunt op tafel kan zetten, dat is ja. dan hartstikke leuk. Ja. Maar wat, want dat zie je ook, dat, dat proef je ook... bij het bladeren en het kijken en het lezen in, in die boeken van jou... daar gaat zo, er zit zoveel pret zit nee. Ik heb ook dat, veel, zoveel plezier ja. hebben we ook als we het boek maken hoor. En, en wat ook heel grappig is, het speelt zich overal af. Het is dan weer Parijs, waar je voor ja. een deel van je leven, van je tijd woont. Ja. Dan is het Amsterdam, dan is het Ierland, ja. daar ben je geboren. Ja. Ik zie je dan weer rondstruinen in New York. Dan zit je in één keer weer in de Provence, zit je weer in een hele grote tuin. Uh, ja, het is te een... saai, hè? Never a dull moment, this life. Nee, ik vind het ook heel leuk. En dat is wel een probleem met jouw boek. Wat? Wat is een Wat? probleem? Dat je gewoon zo jaloers ervan wordt. Ja, nou, ja. maar ik denk dat dat dus een van de redenen is dat het zo ontzettend wereldwijd een succes is. Omdat het plezier aan alle kanten een hele ja. duidelijke eigen signatuur heeft en het plezier er zo afstraalt. Ja. Het ja. maakt iedereen wordt blij als ze die boeken en die recepten gaan maken. Ja. Ja, ja. Je wordt er heel vrolijk van. Ja. En het grappige is ook dat je niet in zo'n gestileerde jurk nee. uh, achter een fornuis staat. Nee, dat vind ik ook... heel. Uh, maar niks dat voor je ook gewone kleren aan gewone hebt. Gewone kleren <laughs> hebt. Nee, dat is niks voor mij. Wat is jouw ambitie met deze homemade serie? Ja, dat, dat wordt mij nu wel eens gevraagd. Ik, ja, dat ik, krijg je ik, Ja, precies. Want ik stap er natuurlijk heel onnozel in van... Nou ja, goed, ik wil gewoon heel graag... In, nou ja, eigenlijk wil ik... Dat eerste boek het allerliefste maken. De, gewoon iets wat veelomvattend was en waar veel in stond. De originele, authentieke, homemade. Ja, en uh, um, ja, waar ik naartoe wil, moet ik opnieuw gaan formuleren. Het is ook heel gek als je ergens naartoe werkt. Dan, uh, en het uh, dan bereikt, dan moet je weer een nieuw uh, iets verzinnen. Dus daar ben ik nu over aan het nadenken. Ik heb mezelf even vrijgegeven aan mijn hoofd. Wat, en hoe lang is dat even? Dat weet ik nu nog niet. Want dat dat denk, is al bezig, maar dat, uh, ja... Ja, maar als jouw boeken blind al op voorhand verkocht worden aan het buitenland... Ja. dan gaan uitgevers, gaan aan je hoofd lopen zeuren. Dat doen ze wel, maar ik, ik, kan, uh, ik heb wel gemerkt dat uh, uh, ik functioneer... ik vind het mooier om iets te maken waar ik iets langer over kan nadenken. En ook uh, meer moeite in kan steken om iets nieuws te verzinnen. En ook om mezelf weer te verrassen. En, uh... ja. Het moet voor mijzelf ook heel spannend blijven. Ja. en dat, uh, hey, Om jezelf een beetje opnieuw uit te vinden, dan moet je even tijd geven. Ja. Levert het eigenlijk wat op dat je de hele tijd op een andere plek op de wereld ja, bent? Ja, dat vind ik wel. Heel erg. Ook ja, voor je ja. receptuur? Heel erg, ja. Wat gebeurt er dan? Nou, ik kijk heel erg om me heen. En uh, ik uh, schrijf alles op. Ik heb altijd bloknootjes bij me of een uh, cameraatje. En uh, um, ik ben dol op verhalen van mensen. En, uh, en uh, ja, ik... Ik kom graag bij mensen eten als ze dan iets over willen vertellen en zo. Dat vind ik heel leuk. Dat sla ik allemaal op. En als ik dat... Ik heb nu twee, drie jaar lang in bijna in een soort... Uh, in een hokje in boek, boeken zitten schrijven. Ja. En ik op een gegeven moment dacht ik van... ja, ik moet nu weer nieuwe input hebben. En uh, dat reizen, dat helpt heel erg veel. Ja. En alles wat ik zie sla ik gewoon maar op. En daar kan ik... Uh, dat komt dan wel weer op een andere manier er straks wel weer uit. Ja. De, laatste, de laatste gaan. keer dat we spraken... was je ook af en toe nog als een ontbijtje aan het maken voor een table dood. Die je aan de Amstel in Amsterdam uh, ja. leidt. Sta je daar nu zelf nog steeds achter de pot en panne? Nee, de... nee, we zijn ook verworden tot restaurant. Volledig, volleerd restaurant. En uh, nee, ik, ik bemoei me wel met het menu. Uh, en uh, ik spreek iedereen dagelijks wel. Uh, ik, ik doe het restaurant samen met mijn neef. En, uh, hij, maar je, uh, kan daar helemaal, je hebt helemaal geen tijd meer om daar de hele tijd te zijn? Nee, schrijven. ik vraag wel altijd als heel veel mensen komen van... oh, ik kom naar het restaurant dan probeer ik hem wel even langs te komen. Ik eet er zelf uh, nou, één à twee keer in de week. Um, dus ik ben er wel heel veel, maar ja. ik ben er niet meer achter de pannen nee. Johannes van Dam... Uh, uh. In het begin van de, voor de uitzending, toen Yvette van Boven jou ontmoette... toen sprak ze je heel keurig met u aan en met meneer Van Dam. En toen, to, maar toen zei jij van, jij bent dus dé Yvette van Boven. Ja. <laughs> jij kent haar boeken ook. Tuurlijk. Ja. ja. Wat, wat, wat vind je het leuk? Of, of wat ja. vind je ervan? Ja. Wat, wat staat je erin aan? Ja, het, het plezier en de, het feit dat je het allemaal zelf kan maken. Het is niet... Uh, het is niet fancy of zo. Dat, dat is wat de plezierige aan is. Ja. Het is uh, gewoon mensen. Het is eerlijk eten. Eerlijk eten. Eerlijk eten. Ja. ja en daar hecht jij ook zeer aan, hè? En ik vind zelf ja, dat ze zelf dingen doen uh, vind ik ook ontzettend leuk. Dus ja. Ik, uh, nou, je herkent je dat. ik maak dan geen, Ik heb wel boter gemaakt, kaas gemaakt, maar nu zoek ik dus naar een. Uh, een leverancier die een boter heeft van iemand die het echt heel goed kan... of beter dan ik, ja. en die het echt heel lekker is. En, ja. Nou ja, dan koop ik die, nou, daar de boter. Misschien wil Yvette van Boven wel eens een klontje boter voor je maken. <lacht> Kunnen we hier even een ja, deeltje sluiten, Joris? Ja. Ja? <lacht> ja? zien, zien wij hier een uitdaging? Goed, uh, wij gaan, uh, we praten zo verder. Ja. Uh, Chris Baiema, onze verslaggever, die hebben wij naar het Verre Drenthe gestuurd... vanuit Amsterdam, om te proberen uh, uh, het verhaal te achterhalen van Nederland... Want Nederland Nederland moet aan het geitenvlees. Dat hoorden we en daar wilden we alles van weten. Je mag het niet zeggen, maar de redactie van Mandjaren is af en toe bang... dat het programma iets te veel grachtengordel is. En dus, als jij iets moet maken over geitenvlees... sturen ze jou zo ver mogelijk weg. Naar Mantingen in Drenthe, want daar is de geitenboerderij van Peter en Ina. Ja, dan gaan we naar een uh, scheur die uh, vol zit met uh, jonge lammeren. Omdat de lammertijd is net afgelopen. En we houden de meeste aan voor het vlees en voor eigen opvok. Dus op het moment zitten we echt helemaal vol. Ja, ze denken altijd dat ze eten krijgen... want ze hebben eigenlijk altijd honger. Nou, er zijn een paar losbrekers die kunnen goed klimmen. Dus die klimmen er altijd uit. Die kunnen we maar niet goed voor elkaar krijgen... Om die erin te doen. Terwijl Peter een aantal geiten terugwerpt of nou ja, zet over het hek... heb jij misschien kans om nu even te vertellen... dat Peter en Ina op een zo verantwoord mogelijke manier boeren. Dus de dieren mogen veel buiten, ze verbouwen hun eigen voer... gebruiken geen antibiotica en willen het vlees zo dicht mogelijk... bij de boerderij verkopen, dus weinig transport. Bovendien slachten ze hun geiten pas als er rond de vijf à zeven maanden zijn. En dat type heet dan chevon. Wij zijn van de chevon, want wij willen eigenlijk graag... en dat is ook een beetje biologisch in naam, onze gedachtegang... Uh, dat je niet te jong vlees gaat eten als mens. Dat is gewoon niet echt gezond. Daar zitten nog veel ja, groeikrachten in. En Chavon uh, is een half jaar oud. Hij is eigenlijk in de prepuberteit, Want de hormoontjes beginnen dan al te spelen. En dat is het moment dat wij zeggen van oké, okay, dan gaan we hem slachten. En dan heb je ook een beetje uh, doorontwikkeld vlees. Je bent heel eerlijk en je zegt dat jij geitenvlees vooral kent van de saté Kambing. Ja, nou, er is ook niks mis mee. Het is ook prima, helemaal prima. Alleen, gooi niet alles over één boeg. Sarté camping is één gericht wat je van geitenvlees kunt maken. En dan kun je weliswaar ook nog van verschillende delen van de geit maken. Maar ik zeg, eigenlijk ga een beetje verder. van de geit heeft veel meer kwaliteiten als alleen voor de saté camping. Wanneer je het wil hebben over de culinaire aspecten... Wordt Ina erbij gehaald? Wil jij misschien nog wat uitleggen over het vlees? Want dat kun jij over het algemeen okay. beter als ik. Wat maakt geitenvlees zo bijzonder? Uh, zijn eigen kenmerkende smaak. En het meest kenmerkende is het zoetje wat een geitenvlees in zich heeft. Maar ook een zoutje. Haast een beetje zildachtige smaak. Dat is in de breiding voor mensen die mee bezig zijn ook altijd iets waar ze op moeten letten. Want het zoutje wat ze in zich hebben, dat je daar geen zout meer aan toevoegt. Want dat is echt niet nodig. En dat neemt heel erg de smaak van de kruiden die je gebruikt over. Waarom weet ik niet, maar dat is gewoon zo. Het marineert perfect. Ja, ook als je het pikeert. Dus zoals een rozemarijn erin steekt of zo. Niet te veel doen. want dat neemt enorm die smaak over. Dus ja, ik vind het zelfs subliem mooi. Je weet inmiddels dat Peter en Ina samen met wat andere geitenboerderijen het initiatief geitenvlees.com zijn begonnen. Om erop te wijzen dat de verschillende delen van de geit hun eigen culinaire kwaliteiten hebben. Ja, we hebben uh, gezocht naar de uh, kenmerkende delen, de culinaire delen. Zo hebben wij dat genoemd. Elk deel heeft zijn eigen smaak. Een bout heeft een wat krachtige smaak bijvoorbeeld. Een schenkeltje heeft heel erg dat zoetje in zich. Schouder is weer wat neutraler. En zo hebben we dat hele beest in onderdelen uh, laten uitsnijden, als het ware, ook en zo verkopen wij het ook, zodat elk vleessoort zijn eigen smaak heeft, waardoor je de eigen recept er aan kunt koppelen die daarbij hoort. Je moet nog even zeggen over dat het heel hip is. Dat is leuk. Ja, dat is, heeft in één keer een enorme opgang. Uh, ik heb ook een artikel in New York gelezen. Daar, daar, daar zijn de restaurants er wild op. En nu schijnt het ook naar Engeland te komen. Mensen die, uh, het, wordt, het wordt een hype daar. En uh, ik denk, uh, zoals het gebruikelijk is in Nederland... lopen we uh, meestal achter Amerika en Engeland aan. Dus dat gaat hier ongetwijfeld ook een... Een soort gelijke ontwikkeling tegemoet. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar dan wordt het uiteindelijk toch weer vooral in de grachtengordel in Amsterdam gegeten, de geit. Terwijl ik, mijn opdracht was juist om zo ver mogelijk van de grachtengordel af te gaan. Maar ja, dat is met alle nieuwe dingen. Uh, dat heeft denk ik zijn, zijn eigen volg hadden. Ja, en een foto van Chris Baiema tussen de geiten... staat op onze website radiomanjade.nl. We krijgen een uh, mail binnen van Bram Liefting. Hij schrijft ons... Beste mensen, toen ik uit school kwam, ging ik naar mijn oma... en voor de deur rook ik al een vreemd luchtje. Toen mijn oma in de keuken kwam, bleek daar al twee uur... een pan kippensoep stond te koken. Ik heb die soep achteraf nog wel geproefd. Hij was nog wel te eten, hoor. Wisten jullie dat er ook een kookboek voor blinden en slechtzienden bestaat? Ik ben 13 jaar en zelf blind... Want het kookboek heet Koken met Gevoel. En Ik verwijs jullie naar de site kokenmetgevoel.nl. Het kookboek is volledig in breien nee. en grootletterdruk. Groet van Bram. Bram oh. Liefding. Heb jij dat boek? Ja. Johannes? Ja. De, met de Je hebt ook op... grote letterkookboeken voor mensen met, die slechtziend zijn? Ja. Oh, er zijn kookboeken voor alle dingen: kookboeken voor, voor mensen die, die, die niet ja. kunnen ruiken en dus geen smaak hebben. Bram, heen. blijf ja. luisteren ja. naar ons ja. programma. Radio is een, een medium van de verbeelding. Vraag aan Johannes van Dam. Om een mooie carpaccio van kokkies te maken... zou ik graag tips hebben om te vermijden dat hij te nat of te slap is. Ik zou graag een dergelijke carpaccio willen maken met peperkomkommerschuim. Maar het wordt al snel drabbig. Tips? Ja. <lacht> Voor minder doen we het niet vandaag, meneer van Dam. Ja, ik, ik zeg aan mijn coquille geen polonaise. Geen komkommerschuim? Nee. That... Ik vind het, het, het, het moet helemaal niet doen. schuimen. Gewoon nee, simpel? Nee, nee, je moet het zo eenvoudig mogelijk houden. Een Gewoon beetje. boter, hè? Hebben we het dan over? Even bakken? Ja, je kan het zelfs rauw eten, maar heel eventjes schroeien, Grill. schroeien, grillen. Een paar druppeltjes citroensap, niet meer... En een beetje peper, misschien, want dat is alles wat je nodig hebt. Ja. Maar hij wilde een carpaccio maken, dus hij wil hem heel dun, juist, rouw snijden. Ja, ja. ja. Nou, dat, dat, dat, dat kan. kan. Dat kan ja. prima. Dat kan. Nou, alleen een paar druppeltjes citroensap en verder zou ik geen Een suffice uh, uh, combinatie krijg je dan, denk ik, hè? Of niet? Nou, niet zoveel uh, zuur. Dat dan weer uh, niet, want dan is de smaak ook best. Nee, een paar druppeltjes. Is er, bedoel ik bedoel echt een paar druppeltjes. Dat is heel duidelijk. Uh, we kregen nog een mail binnen van uh, iemand die vroeg van... Jullie hadden gezegd, Nicolaas Kleij komt vandaag en die komt over sider praten. Ja, wij zeggen wel vaker iets wat niet waar is, misschien. <lacht> uh, nee hoor, dat doen we niet. Maar we hebben, Nicolas Kleij is, is met zijn hele rubriek verhuisd naar volgende maand, 18 mei, vrijdag 18 mei, zit hij in onze uitzending en gaan we het hebben over wijnen die je graag in de zomer drinkt. En daar zit Sieder dus ook bij, die gaan we dan dus uh, nauwkeurig behandelen. Uh, ja, laten we eerst eens eventjes nu naar de Riet gaan, want die is nu op tafel gekomen. Jona Freud. Drie, drie rietjes heb je gemaakt. Drie rietjes uit drie verschillende boeken. We zullen we eens even beginnen met het bespreken van die boeken eerst. Juist. Ik heb het uitgezocht, dit recept, omdat er net een nieuw boek is uitgekomen. Dat heet Shea Rachel. Of Shea, ja, Rachel. Ze heet volgens mij Rachel Coe. Maar het, omdat ze het, in, het, uh, in de Nederlandse editie er Chee Rachel, vind ik het heel raar om te zeggen, Che Rachel, ja, nee, ja. Dat vind ik geen logica. Dat ik mij ook af toen ik Nou een goed, uh, ze zal Rachel Co. eten. Het maar is Middle een, Paris uh, Kitchen. Ja, is het in het Engels. Ja. Precies. Zij, het meest bijzondere aan deze vrouw, vind ik persoonlijk, dat ze een restaurant heeft in Parijs voor twee personen. Voor twee personen? Nou, dat heeft, spreekt, sinds ik dat weet spreekt dat tot mijn verbeelding. Ik ben over aan het zoeken ik waar ik een restaurant heen. voor twee personen kan beginnen. Nee, ik wil dat zelf beginnen. Oh, dat je wil het zelf heb... beginnen? Ja, nou Ook goed. in Parijs? Dus daar praat ik met... Nee, dat hoeft nou, helemaal niet in Parijs. Nou, de tafel dood thuis. Ja, maar dan voor twee personen. Nou, ik ja. vind dat een helemaal leuk idee. Maar uh, dat terzijde. Dus heeft dat boek uh, is net in het Nederlands vertaald. Um, en daar staat Riet. En daar staan Riet in. En toen dacht ik, nou, dat is nou leuk om nu een keer te maken. En vervolgens ben ik natuurlijk gaan zoeken naar twee andere recepten daarbij heb gevonden in het, he, he, ja, een van de klassiekers die ik in de kast heb. Dat is het boekje Worst en paté van Jane Grigson. Wat van oorsprong heet uh, Charcuterie and French Pork Cookery. Een van de weinige Engelstalige boeken die ook in het Frans vertaald is. Ja. Uh, ooit. Uh, daar heb ik uh, ook een recept voor jet in gevonden. En het derde recept heb ik gevonden uit het boekje Recette pour Bien Vivre. Franse titel, Nederlands boekje. We hebben het er vorig jaar hier over gehad toen Manfred Meuwig hier aan tafel zat, die een afschriftje heeft gevonden ja. uit de vorige eeuw... met uh, Franse klassieke receptjes erin. Dus dat heb ik als derde boekje genomen. En wat kwam jij tegen op jouw pad naar de nou, drie dat, verschillende? Het grappige het is, grappig is, het is eigenlijk, uh, uh, de basis is helemaal hetzelfde... Uh, er is, uh, wordt varkensvlees ingebruikt, tenminste omdat ik heb gekozen voor rietjes met varkensvlees uh, op uh, deze keer. En hebben we het dan bijvoorbeeld over varkenswang? Want jij hebt het, uh, Yvette van Boven, in jouw boek over varkenswangen moet je nemen. Dit is met varkensbuik en varkensnek. Juist. Kan ook. Kan ja. ook. Het kan eigenlijk van van alles. Het, kan... ik, uh... het wordt eigenlijk vooral gemaakt van vlees waar je verder het minst mee kan. Van oorsprong. Juist. Want het is vlees wat je doodkookt eigenlijk, want het moet drie, vier uur in een, in een pannetje staan pruttelen. En vervolgens wordt het verwerkt zodat je het houdbaar in een potje met vet overheen heel lang goed kan houden. Ja. Ja. Het wordt opgezet het vlees met uh, tijm, uh, rozemarijn, een blaadje uh, laurier en zout en peper, dat zit er bij allemaal in met alle drie de recepten, dat hoort er ook in. In het, boekje van, in het recept van uh, Recept pour Bien vier, uh, koken ze het vlees in de witte wijn. Ja, dat proefje. Ja. ja, dat gebeurt in die andere twee helemaal niet. De een uh, gebruikt helemaal niks. De ander gebruikt een stuk reuzel erbij. Ja. Uh, het gevolg is dat... Het is eigenlijk niet zoveel verschillen. Er loopt zoveel sap uit het vlees. Dat je met drie, vier uur koken, je moet het op een heel laag pitje zetten. Ik maak het in Frankrijk, maak ik het veel met Frans Huis. Want daar hebben we een houtkachel. En dan zet je het gewoon op het vuur. Dan hoef je op het, ja, op het houtvuur, die staat toch te branden. Je hoeft er niet meer naar om te kijken. Uh, dat is nu natuurlijk anders als je het hier gewoon op een fornuis zet, denk ik altijd. Je kan het in de oven doen. Ja, maar dan toch? Dan gebruik regen, ja. je energie die je anders Maar ja, ja goed. goed, dat is een beetje altijd meer, meer mijn. Uh... Maar je hebt het nu eigenlijk over de overeenkomst in de receptuur. Zijn er ook hele nadrukkelijke verschillen? Nou, het meest nadrukkelijke verschil in het eindresultaat is wel... dat er twee geblenderd worden in de keukenmachine en de derde. En ik denk dat die daardoor het lekkerste is geworden... Is uit het boekje van uh, Manfred, Pour bien vivre". Dat Vivre. Daar wordt de riet met een vork uit elkaar getrokken. En dat is zoals het moet. Ja. Want die andere, dat wordt een soort pasta. Ja. Daardoor heb je geen structuur meer van het vlees. En ik vind het een uh, enorm verschil... In uh, smaak geven ja. ook. Gaan we even checken bij de tafel. Yvette van boven. Je hebt ze alle drie al geproefd. Ja. En? Nou, ik ben helemaal met Jona eens. Ik vind uh, die andere twee echt stukken minder lekker. Het wordt ook een soort pastaatje. En het wordt ja. helemaal, dat smeuige wat Riet heeft, ja. dat, dat, dat, ben, dat is helemaal weg. Ja. Uh, Valt me op, bij die middelste ook trouwens, dat hij heel weinig echt uitgesproken smaak heeft. Ja, heel beetje flauw. Beetje ja. flauw is die, toch? Ja. ja. Johannes, hoe, hoe, uh, wat, wat zijn jouw constateringen? Nou, je de... moet het natuurlijk nooit in een blender doen. Ik was in het uh, chiekste hotel in Amsterdam, daar gaven ze... Als amuseriette. En dat was. Uh, met, met. Met kanaar van eend, zei de meid van de oh. bediende. <lacht> zei en, jij. Dit is, dit, is een, dit is een eend van een kanaar, zei ja. jij toen ja. nog. En, uh, en. Kon je het je, je Ik was niet tevreden. Ik was mooi. ik heb er nog een stuk over geschreven. Dat ze zich moest rot moesten schamen. <lacht> want dat je dat zo niet doet. Weer zo'n stuk kan, van Johannes van vandaan. Nou ja, je kan het dus met de vork doen. Maar je kan het eventueel uh, met de niet snijdende een uh, mixer, dus een, uh, ja, een keukenmachine... Die een pedal dus, uh, heet dat zo. Een, pe ja. een pedal, dus een deeghaak of ja, zo. Ja, dat het een beetje uit elkaar ja, getrokken wordt. Als je het niet wordt. met de hand wil doen. Maar, maar met een vork, het gaat zo makkelijk. Maar ja. als ik het goed begrijp, is dit dus eigenlijk de crux... voor wel of niet goed, wel of niet smakelijk nu op dit moment? Ja, dat nou, ik vind die met die witte wijn... Uh, die, dat is wel lekker, maar ik vind het een nat. Ik vind eigenlijk dat die meer vet dan nat. Uh, Welke was dat? Zijn. Dat is ook diezelfde van Manfred Meel. Daar moet ook bij gezegd worden dat dat volgens de receptuur... Hè, die ik altijd nauwlettend volg voor deze uh, opdracht... die ik voor dit programma heb... Uh, is dat het enige is waar gansvet overheen gegoten werd. Ja, wat dat wou ik net zeggen. Dat, dat is het verschil met reuzel Maar ja. is het niet ook nog omdat... Uh, als je het iets koeler zou serveren... hij is nu ja, heel erg op kamertemperatuur... Ja. Dan, ja. dan wordt hij ook nog wat ook ook steviger. Ja. Ja. ja, maar ik heb dus het dus liefst... kijk, het punt is, je moet het vlees... Dat gaat niet in een grote brok uh, stomen, ja. maar dat snij je in dobbelsteentjes. En hoe groot die dobbelstenen zijn, dat bluistert eigenlijk ook vrij nauw. Je hebt overigens in Frankrijk een heleboel types uh, rietten. Daar heb ik ook nog een keer een studie ja. van gemaakt en ja. geschreven. En, maar dit is de, klassie, de, de klassieke. In ieder geval ja, die van, uh, van Jane Grigson, die gaat. Ja. Ik vind qua structuur vind ik die van... Uh, uh, recette pour bien vivre, vind ik uh, het mooiste. Hij is mij iets te nat. Iets maar, te nat, ja. Iets te nat, maar, maar hij is, is heel wel heel goed vond. van smaak. Ja, maar je proeft de wijn er erbovenuit. En ja. dat is eigenlijk een beetje atypisch. Dus dat krijg ja, niet wordt de eigenlijk, nee, dat wordt, wordt zelden gedaan in, uh, bij Riet. Die overigens inderdaad voor de koosjeren en uh, alal mensen. Ook met gans of met kip of met eend. Maar maak het, het wel eens met konijn. Ja, precies. Je kan Riet van alles maken. Wordt ja. tegenwoordig ook van makreel, van zalm. Worden Rietjes gemaakt. Hè? Ook even voor mensen zoals ik. Het is ook niet zo moeilijk om te maken. Of nou, dat zelfs nee. jij kan, het is, ja, kan iedereen. Nee, ja. Dat kan echt ja. iedereen. Is, is dit maar net is, zo makkelijk als een pakje saroma, dames? Nee. <laughs> het ja, ik dacht ik had even weer zin om te provoceren. Ja. Is Mag ik nog wat vragen, Jona. Uh, was het in de verschillende recepten uh, allemaal van hetzelfde deel van het varken? Of heb nee, je elke want andere ik, delen gedaan? ik gebruik precies wat zij opgeven. Ja. He, dus ik volg precies de receptuur. Dus er was twee keer varkensbuik, één keer met zoert, één keer zonder. En één voor oh, varkensneek. Ja. Oh, grappig. Ja, en die soort moest je eraf halen. En dat was inderdaad ook in dat recept van uh, Recept pour De recepten staan op onze website radiomangare.nl. Er komt nog een varkensbuik. Vraag binnen van een luisteraar. Marcel Veldhuizen schrijft ons. Mijn moeder en haar moeder en grootmoeder enzovoort enzovoort. maakten altijd gepelde gerstsoep. Een gerecht uit de Joodse keuken. Ja. Daarvoor werd dus gepelde gerst gebruikt. En ik zoek al jaren heel veel aas achter elkaar. zoek ik daarnaar. Maar nergens is het meer te vinden. Men wil mij gort kopen, maar dat is echt iets heel anders. Ja. Kan iemand mij vertelde, vertellen of er nog gepelde gerst bestaat? En zo ja, waar ik dat kan vinden? Mensen aan tafel. Johannes van Dam is mijn eerste. Ja, ik zou gewoon Alkmaarse gort uh, nemen. Dat, maar dat hij zegt dat is iets heel anders, gort? Nee, nee? nee gort is gemaakt van gerst. Alkmaarse? een gort, gort is uh, gepelde gerst. En uh, dat de Nederland, de naam daarvoor is Altmaars gort. Nou, dat is dan ook. En dan zou een ik hem oh, oh, om sorry. te gaan naar van die molens die je tegenwoordig hebt, die verkopen het meest van dit soort uh, klassieke producten. Ja, bij de Eco-winkel die... heb je honderd soorten. Uh, ja. Ik gebruik het heel erg veel, met heel veel eens. Uh, <laughs> ik ben dol op al die dingen met granen, gort, gerst, speld. Ja. Uh, uh, ja, ja, veel speld, soep ook. en, en uh, havermout ook. Ja, ook. havermout is ook ja. favoriet bij jou. Hoor. Ja, ja. De, maar dat is meer een taart, een boek. Ja. Ja. Nou, ik denk dat we maar af de moeten ronden, rond. want.. Ik, ik, heb haven, ik, ik heb het idee dat, dat dit eigenlijk het paradijs is op Aarde. <laughs> praten, eten, drinken, heerlijk. Volgende maand dan zitten we op het weekend van de Rollende Keukens in Amsterdam. Bezoek onze website radiomandjaren.nl. Johannes van Dam bedankt. Yvette van Boven bedankt. Jonah Freud bedankt. Redactie van dit programma vanzelfsprekend bedankt. Eet smakelijk, luisteraars. En uh, volgende maand, 18 mei, zijn we er weer. Zometeen na 8 uur, twee dingen. Tot volgende keer. Het pistool ligt voor me op de grond. Daar buiten in de zon op zijn rug ligt doosje. Ik zit in de fietsenkelder onder ons huis. Mijn fiets staat op zijn kop en de binnenband van het voorwiel hangt er slap uit. Maandag om 7 uur. Kunststof presenteert de avond van het luisterboek. Met als speciale gast meestervoorlezer voorlezer Gijs Scholte van Aschat. Soms zie ik zijn gezicht ineens. Hij kijkt me aan met geknepen ogen alsof hij tegen de zon inkijkt. Luister naar Kunststof, maandag van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 en krijgt u bovendien gratis nieuwe ruiterwissers van Bosch... die bij de ANWB als best uit de test komen. Wel vandaag nog voor een afspraak. 088-0406-406. Net wat meer doen. Dat doen we graag bij CarGlas. Car